Kolonel Gaddafi kwam vandaag met een audioboodschap. Hij klonk nog steeds strijdbaar en zei dat zijn aanhangers, in met name Sirte en Bani Walid, zwaar bewapend zijn en niet zullen opgeven.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 En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vrij helder, plaatselijk mist en minima van een graad of 8. Morgen veel zon, dat wordt dan 20 graden in het noorden tot 25 plaatselijk in het zuiden van het land. Zaterdag nog iets warmer, maar aan het einde van de dag in het westen kans op een bui. Zondag bewolkt en geregeld buien. Dit was het NOS journaal <hullanden>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 Ik, ik zit met, met helemaal iemand anders uit de andere streek van het van land. Gewoon een beetje te kletsen in de buurt van Nijmegen. En die beginnen proberen het dus op, op een laptop. Maar ja, dat, dat liep vast. En wat krijg je dan als een als mailwisseling op een prikbord van de mijners? Nou, uh, zoiets van, uh, ja, uh, het, dat, dat lukt natuurlijk niet. Hè? Als ik uh, met, uh, met mijn uh, radiootje uh, zie je van Zandvoort. Nee, denk het niet. Ik denk dat dat uh, gewoon uh, een uh, ijdele hoop is. Als je dat uh, zou denken, dan, uh, dan, dan, dan is er iets uh, goed uh, uh, mis met onze eigen zinnen, denk ik. Hoewel uh, een aantal uh, radiomensen binnen CFM dan wel met een hele grote grijns uh, op uh, rondlopen. We ja, hebben het ooit nog wel eens een keer voor elkaar gekregen. Maar dat is onlang geleden. Want uh, we bestaan uh, 20 jaar. En uh, ik denk dat het uh, een beetje in die richting is uh, geweest. Dat we toen nog een klein beetje stout waren als lokale homeroep. Maar goed, uh, tegenwoordig zijn we heel erg braaf. En komen we niet verder dan uh, de straat of zo. Nee, is flauwekul. We komen flauwekul. Uh, we zijn in heel Zandvoort uh, gewoon te beluisteren. En ik geloof ook hier en daar een klein beetje erbuiten. Dus uh, mocht je deze uitzending willen volgen. Dan zijn er wel wat mogelijkheden op uh, www.cfmzandvoort.nl Kun je de live stream aanklikken? En anders, uh, zeg maar op de website van alternativefm, www.altfm.nl Daar staan allerlei. Uh, ja, daar staat een link op waar je de uitzending op uh, kan volgen. Ik uh, geloof dat uh, de grote Marcus van DAM ergens in uh, Spanje bezig is om in ieder geval het een en ander weer wat. Uh, wat, wat, wat op te, te vrolijken en op te kalifateren, Zodat we in ieder geval uh, over een tijdje gewoon weer een beetje een, een, ja, een website met ballen hebben in ieder geval. Dat, dat is een beetje het uh, verhaal. Goed, uh, door met de muziek hier bij uh, Alternative FM. Uh, we hadden dus net uh, The Red 17. Die jongens uh, waren bezig om, uh, om hier naar de studio te krijgen. Maar ik heb verder even niks van ze vernomen. Dat is toch heel erg jammer dat ik dat nou niet, niet voor elkaar heb uh, gekregen. Eh... Uh, Wellicht uh, dat ze, dat ze de, deze maand uh, besluiten om te zeggen van nou, we willen wel komen. Ik uh, ben bezig, maar of, of het uh, even gaat lukken, dat uh, is nog maar even zeer de vraag. Uh, in die finale waarin de Red 17 uiteindelijk uh, wist te winnen, hebben we ook nog Wistel de Zebra. En de andere side in Haha, <laughs> de Red 17 was dat. Uh, niet, nee, uh, 7th Street. <laughs> Oeh, wat maak ik toch weer een blunder. En uh, real was dat. Uh, we stelden Zebra daarvoor met die uh, Other Side, hoorde je. Uh, dat, uh, ja, het is uh, 15 minuten over uh, 9 in ieder geval. Ehm. Uh, ik heb fijne, verder vrij weinig aan toe te voegen. Dat ik wel weet is dat de nu volgende band. Op 19 september, ik meen in Paradiso, ik weet niet of het in de grote, denk in de kleine zaal als u het mij vraagt hun CD gaan presenteren hun album, hun eerste echte. En uh, ze heet Houses. Houses. En stay with me. Live in a Dat was hem helemaal. Uh, Trip Trigger was dat. Uh, dat is een uh, band waarin ook Björn van de Ploeg actief is. Dat is uh, de bassist van uh, Ethereal. Die daarin uh, meedoet. En uh, Be Here Now. Uh, Trip Trigger was uh, een van de, de bands die het afgelopen seizoen hebben meegedaan in de Rob Akda Award. Helaas zijn ze niet uh, ver gekomen. Ik vond het wel jammer. Want het was een uh, puikenband. Uh, alleen ze hadden de, de, de desbetreffende leadsanger niet uh, beschikbaar. En toen was er een stand-in. Ja, en het kwam niet helemaal uit de verf jongens. Sorry, maar uh, wat overblijft is natuurlijk wel het uh, werk wat ze uh, hebben nagelaten. En dat kunnen we draaien. Ethereal overigens uh, is bezig met een album. En voordat je het weet staan ze hier ergens uh, voor de deur. En dan uh, wordt volgens mij de straat een beetje boos als we dat hier uh, erg hard uh, gaan neerzetten. Maar goed, je weet uh, het maar nooit. Uh, daarvoor was het uh, Houses en Stay With Me. 19 september zullen ze hun uh, cd, hun album uh, ten doop gaan houden. En dan uh, wordt het een, inderdaad even kijken... Van wat uh, gaan zij nou echt uh, brengen? Je hebt de masterversie van Stay With Me al gehoord. Die hebben ze braaf naar uh, ons toegemaild. En ja, dan draaien we dat ook. Uh, bovendien uh, zullen ze in ieder geval ook nog uh, terugkomen. Als het album ook inderdaad uh, vers in de winkel gaat liggen. Dus wat dat er gaat is het uh, heel erg bijzonder wat er uh, gaat gebeuren. Sue The Night. Sus de Groot. Uh, nou weet ik van een andere makker van mij ergens uh, in het land. Ronnie van Schenkhoff uh, genaamd. Die, uh, die weet dat er een optreden is van Sue The Beste Ronnie. Zou je me dat kunnen vertellen waar dat is? Want ik uh, zit me wild te zoeken op het internet. En ik krijg er maar geen uh, vinger achter waar dat, uh, waar dat is. Hij ging naar een optreden. Dat zei hij tenminste. En uh, ik bedoel. Uh, misschien zit hij te luisteren. En uh, weet ik het niet. Maar goed. Uh, wat ik wel weet. Zij gaan dus een optreden doen. Waar? groeten, dat weet ik echt niet. Ze stonden in ieder geval um, afgelopen zondag op het Havenfestival in IJmuiden. Dat deden ze samen met uh, Fabiana Dammers. Fabelachtig, hoorde ik uh, van Suus de Groot. Fabulous, woordspeling. En uh, Suus uh, zal ook, uh, um, ja, ze heeft meegedaan in de halve finales met uh, Su The Night. En of ze de halve finales hebben overleefd, dat is uh, vers 2. Nou weten we, uh, en nou heb ik altijd een uh, nummer wat ik hier uh, heb gedraaid bij CFM in uh, de muziekboulevard, maar ja dat programma is ter ziele, want het gaat echt daadwerkelijk gebeuren dat ik sportverslaggeving mag gaan doen bij het Dagblad Kermeland, het gaat toch echt door. Ze hebben we toch uh, weten over te halen van, uh, van zondag. Dus ja, uh, geen muziekboulevard, maar daarom uh, niet getreurd. Alles wat, uh, wat we daar deden gaat uh, hierin uh, geïntegreerd worden. Dus je kan ervan op aan dat wij hier één keer in de twee weken singer-songwriters gaan doen. Dus... Uh, ben je dus een enorme singer-songwriter fan, zou ik zeker blijven luisteren daar uh, bij Alternative FM. We beginnen met volgende week. Ilene May komt uh, dan even langs en gaat dan vertellen over haar muziek en wat zij zelf leuk vindt. Dus dat uh, is volgende week kan Marcus ook gelijk meteen zijn borst nat maken. Wordt word heel erg fijn. Uh, so the night and when the night is dark. Uh, normaal gesproken draai ik uh, meestal stay close to yourself. Maar dit keer uh, denk ik van uh, when the night is dark. Dat hebben we niet vaak uh, gehaald. En dat is een eigen opname die we hier hebben gemaakt. Uh, hier bij ZFM Zandvoort. Met de hele ja, kunnige werk van Marcus van when the night is dark.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 Went down, but when I woke up from the underground, I thought I had my ...van het licht, excuse, was dat uh, ook voor vrienden van uh, Alternative FM... ...tenminste in ieder geval Willem van der Kooi. Uh, ...geloof dat ze weer een optreden gaan doen ergens in december in de Winston... Uh, ...dan in Amsterdam op 3 december, als ik het uh, wel heb. Uh, dan uh, dus al daar weer wat... Uh, dit is van een EP Die ze al uh, denk ik een jaar of uh, twee Drie geleden hebben uitgebracht Er staat ook bijvoorbeeld Automobiel op uh, Een ander nummer wat we hier uh, vaak draaien Maar Speed of Light hebben we nu Maar eens is een keer uh, een beetje afgestoft ook een band die een beetje bij ons uh, aan de, ja, een beetje de aandacht heeft uh, gekregen. En ook een beetje de aandacht heeft uh, getrokken. Zijn hier op een zondagmiddag uh, geweest. Ik hoop dat Jacqueline en uh, Leon met het uh, de derde bandlid ook nog eens een keer uh, op de donderdag willen komen. Hier is bezig maar en Night de the Night. Chocolate cream breaking over dusty hearts. The sun is burning all the trees. It's not what summer should be like. They traveled all around the world for the children they made. opschieten geblazen. Wat is hier toch mooi, hè? Ook bij ons in de studio geweest op een zondagmiddag. En uh, dat was de laatste keer dat we uh, hier live muziek op de zondagmiddag hadden. Want uh, ja, uh, het is over die Muziek Boulevard, maar het uh, blijft natuurlijk wel dat we dat uh, in alternative FM uh, gaan doen. Ga daar met Sarahp en Rain en het is toch zo'n mooi nummer eerlijk gezegd. En ik hoop eerlijk gezegd dat ze daarmee uh, wat meer bekendheid uh, gaat krijgen in Denlanden. Ze is al geweest bij uh, de landelijke radiozender. Van diezelfde vriend uit uh, het midden van het land. Zeg ik dat dan altijd maar, want die, uh, die heeft er iets mee te maken. Uh, zijn ze op radio ingeweest. Het uh, is een uh, goede aflopen uh, geweest, wat, uh, wat dat er gaat. Ghana met Syrup en Rain. Uh, ja, wat ook, uh, naar mijn idee, ook meer aandacht verdient is deze man. Komt uit Engeland. Rupert Blackman en If You Only Knew. arms where I belong It's been so long since I heard her sing met uh, Cinder Shell bracht de tijd op bijna 10 minuten voor 10 Dan gaan we heel snel verder met de huisband van de uh, wereld draait door en dat is special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 Somehow you can sing and that I need God to help me out. I'm too far gone. I'm too far out. Said I'm too far gone for now. I hear my shadow calling. Too far gone for now. I feel it creeping on me. Too far gone.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 Jeff breaks a leg again. No one on the first row aiming to be catching in my knees. Yeah, they help me out! I'm too far gone, too far out. Said I'm too far gone for that. Yeah, And tall as I'm looking around I lose it all as I'm looking around No way I get it all as I'm looking around And you Yeah smaller small as I'm looking around Cause yo I'm way Small as I'm looking around Met Secretly Sleeping en gauw afsluiten met klopje, popje. En dat doen we met de Rob Akda versie. Met de intro. Shit, al wat mij betreft, graag tot volgende week. Bij CFM Zandvoort met alternatief FM. Dag.